3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De eerste renners zijn over die helse Tour Malin. Ook Laurens Tendam. En Fiedemol legt uit waarom hij dan nou zo graag naar die plek wil waar Wim van Est het trafijn is ingereden. Eerst het NOS Nieuws. Hier is Kees Groot. De toestand in de Syrische hoofdstad Damascus dreigt uit de hand te lopen. Er zijn berichten over explosies in de buurt van een legerkamp in het noordwesten van de stad. Een broer van president Assad heeft daar het commando. Vanochtend kwamen bij een zelfmoordaanslag de minister en onderminister van Defensie om het leven. De onderminister is een zwager van president Assad. Ook zijn er verscheidene gewonden. De aanslag vond plaats bij een gebouw van de staatsveiligheidsdienst. Het Vrije Syrische leger en de beweging Brigade van de Islam zeggen allebei dat ze de aanslag hebben gepleegd. De rechtbank in Amsterdam heeft vier mannen veroordeeld tot maximaal 12,5 jaar cel voor een mislukte liquidatiepoging op een Amsterdamse drugshandelaar in 2009. Verslaggever Jeroen de Jager. Een poging was het tot liquidatie door de tattoo-killers, zei de rechtbanken. In het bijzijn van de partner en het stiefkind van het slachtoffer. 34 schoten zijn er afgevuurd, waarvan er 10 het slachtoffer hebben geraakt. De man heeft het overleefd, maar is blijvend invalide. En bij dit vonnis zal het waarschijnlijk niet blijven, want ze zouden ook betrokken zijn bij de moord op twee anderen. Allemaal liquidaties in het criminele circuit. Tegen de vier verdachten waren celstraffen tot 15 jaar geëist. De mannen staan bekend als de tattoo killers... vanwege een opvallende tatoeage op hun rug. De vier vormen volgens het Openbaar Ministerie... een professioneel moordcommando... dat in opdracht van andere criminelen huurmoorden uitvoerde. Eén van de nu veroordeelde mannen is nog voortvluchtig. Hij staat op de nationale opsporingslijst. Waalde is zwaar getroffen door de aanslag op het gemeentehuis. Dat zei loco-burgemeester Bonnevrier tijdens een persconferentie. Vannacht reden twee auto's het gemeentehuis binnen... waarna het pand in brand vloog. De politie gaat uit van opzet. Local burgemeester Bonnevrier. Wat wij nog hebben zijn in ieder geval onze archieven. Want die zaten in brandvrije ruimten. En met een beetje geluk hebben wij onze server... automatiseringsapparatuur nog...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 De rechtbank was ervan overtuigd dat de nu vrijgesproken man dat had gedaan... maar het gerechtshof heeft twijfels, de persrechter. Er was geen rechtstreeks bewijs tegen deze verdachte, geen technisch bewijs... maar ook geen getuigenbewijs uh, dat hij dit feit gepleegd heeft. En Het bewijs was eigenlijk, uh, is eigenlijk heel gebaseerd op verklaringen van getuigen... die van anderen of van hemzelf hebben gehoord wat zich daar zou hebben afgespeeld. En die getuigenverklaringen zijn volgens het hof in Den Haag onbetrouwbaar.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 De, ja, de renners stortte zich naar beneden, uh, dat wil zeggen uh, via de normale weg. Hè, want ze hebben die beklimming dus gehad, de kopgroep althans, van de Tour Tourmalet. En Gio, hoe groot waren de verschillen op de top? Op de top waren de verschillen met name tussen de twee koplopers en uh, de achtervolgers, die grote groep met Laurens Tendam was die 1 minuut 35. Inmiddels opgelopen tot 1.45. Daartussen dan nog die Daniel Martin de Ier op 1 minuut en 8 seconden. Het peloton is nog niet eens boven. Die rijden trouwens op dik 10 minuten van de koplopers. En inmiddels hebben we één koploper, want Thomas Vecler, die heeft even vol gas gegeven in de afdaling van de Tourmalet, is inmiddels ook al door La Mangie heen, dat skidorp aan de andere kant van de berg. En hij heeft een kleine voorsprong op die lange briesverjuur, die duidelijk iets minder goed daalt dan Thomas Vukler. Het is echt een afdaling om dat te doen, dat probeer ik net al te zeggen. Deze afdaling van de Tourmalet, die nodigt uit tot het maken van enorme snelheden. Het is een brede weg twee weg naar beneden met telkens lange lappen asfalt. Aan het einde een bocht. En die bochten, ja die moet je natuurlijk wel goed, goed zien aankomen. Die moet je goed inschatten. Want daar moet je op je fietsje bijna terug naar snelheid nul. Anders ga je het muurtje over. Maar voor de rest is het goed te doen. Ik denk dat het ook echt een afdaling is voor Vino Kurov. Maar voorlopig heeft Veugler dus... In zijn nog steeds groene shirtje, dat heeft hij wel dichtgeritst. Heeft hij de leiding genomen, heeft hij die arme vu achter zich gelaten. Dat is inderdaad wat meer een spriet. Föclair is een man met het wielerhart, een man die de aanval kiest. Niet alleen op jacht was naar de bergpunten, maar hij wil hier vandaag domweg gaan winnen. In zometeen aan het einde van deze riep moet hij nog wel even de aspen over en de soort. Het zal lastig genoeg worden voor hem. We kijken trouwens naar Christian Knees... die nog steeds het tempo aanvoert bij het peloton. Daarachter Boasson-Hagen. Het is eigenlijk het beeld dat we in iedere berg hebben gezien. Richie Pot zit daarbij. Michael Rogers. En dan kijken we in het gezicht van Bradley Wiggins... de man met de bakkenbaden. Steeds meer renners die in de problemen zijn gekomen... in die laatste kilometer van de beklimming van de Tourmalet. Onder andere Luis Leon Sanchez... die de rug even rechte, duidelijke ontspanning zocht op die fiets. En het peloton laat gaan... Hij hoeft er niet bij te zitten bij dat gevechten om die gele trui. Benieuwd wat er straks gaat gebeuren in de afdaling. In elk geval is Brice Fayou inmiddels alweer bij Thomas Veclaire gekomen. In de afdaling van de Tourmalet. Passez vos vacances met Sportzoomer Tour de France. Na de aanslag op een regeringsgebouw in Damaskus zijn ook bij een militaire basis in de Syrische hoofdstad explosies gehoord. De minister van Informatie van Syrië heeft ontkend dat er zich daar iets heeft afgespeeld. Die spreekt dat dus tegen. Bij de aanslag van vanochtend zijn de minister van Defensie en zijn onderminister omgekomen. Correspondent Sander van Hoorn was op de plek van de aanslag in het centrum van Damascus en vertelt wat hij daar zag.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 ...dat er vandaag martelaren uh, om het leven zijn gekomen. Belangrijke mensen, dat Syrië in het hart geraakt is... ...maar dat er alleen maar toe zal uh, leiden dat Syrië vastbeslotener raakt. We zullen tegen terroristen blijven strijden... ...en dit zal het Syrische volk alleen maar sterker maken. De aanslag van vanochtend op het regeringsgebouw werd opgeëist... ...door zowel het Vrije Syrische leger als de groepering Liwa al-Islam... ...vertelde Sander van Hoorn eerder vanochtend. Dat zou een salafistische groep zijn. Uh, ik weet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 Onduidelijk is waar president Assad zelf op dit moment is. Dat zei Sander van Hoorn een uur geleden.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 Alles over die aanslag dus daar in Damascus op een rij... door correspondent Sander van Horen. Nou, het kijken naar die afdaling van de Tourmalet geeft al koude rillingen. Maar de renners zelf hebben, maken zich niet zo heel erg druk. Zeker niet de twee koplopers, Gio, want die zijn alweer aan het klimmen. Ja, die zijn er goed doorgekomen. Zijn ze juist door het dorpje Sainte-Marie de Campagne gereden. En ik heb echt vriendelijk beloofd aan veel mensen... om niet weer het verhaal van die Smit te gaan vertellen... van die renner in de oertijden van de Tour de France... die daar in de voorvork zelf moest gaan lassen. Dus bij deze niet <lacht> gedaan. Maar de kopgroep is in ieder geval daardoor heen gekomen. Dat betekent dat ze beginnen aan de lange aanloop naar de Aspen. Eigenlijk, dat begin is helemaal niet zo stijl van die klim van de Aspen. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Het is eigenlijk een soort vals plat uh, naar boven. Uh, ja, stijgingspercentages van uh, tussen de 3 en de 6 procent zo'n beetje. Zelfs stukjes die nog minder zijn dan uh, 3 procent richting die Col d'Aspin. En dan pas uh, na een kilometer of 8, dan begint het echt, dan gaat het ineens stijl omhoog. En dan gaan we onder de skilift door naar de top van de Col d'Aspin. En dan, uh, ja, het is een prachtige col om te zien. Maar goed, die twee, ja, ze hebben er geen aandacht voor. Hoewel als je naar Veuclair kijkt, het is net alsof hij een beetje aan een toertochtje bezig is. Uh, trek nu even niet van die gekke bekken. Kijkt een beetje parmantig om zich heen in het wiel van Brice Fayy. Die het shirt maar weer eens even open rits. Want de afdaling is gedaan en zij zijn dus begonnen aan de klim. Op 40 seconden daarachter rijdt Daniel Martin De Ier. Misschien kan die nog aansluiting krijgen. Het peloton dat volgt op 10 minuten en 14 seconden. Met nog steeds Knees daar aan de leiding. Die afvindt het pad voor uh, de man in de gele trui. Voor Bradley Wiggins. Ik zie Nibali daar niet zo ver achter zitten. Ik kijk uh, naar Cadel uh, Evans die daar ook in de buurt zit. Van de Broek zit. Daar nog bij alle favorieten die zitten daar. En dan ben ik toch benieuwd wanneer die aanval gaat komen. Voorlopig komt die niet. Zodat wij weer even kijken bij de motor, Joris, Want jij zit als het goed is euh, achter die groep met Laurent Stendam. Of staat ze in elk geval op te wachten? Ik sta ze op te wachten, Gio. Ik zag net uh, Veulcler en. Uh... Zijn vluchtgenoot, dat is natuurlijk de Brice Feiju. Ja, ja, gaat die sprinter en die klimmen op elkaar halen. Hij is een broer van de sprinter Feiju. Ze hebben beide bij vakantse gereden. Ik heb ze zien langskomen en Veucler zat knuffelend bijna op zijn fiets. De Aspen, daar begon hij aan. Wij staan aan de voet van de Aspen te wachten. En Veucler lachte. Hij zat heel tevreden op zijn fiets. Blij met zijn afdaling die hij net had afgelegd. Blij met het feit dat hij weer in de aanval is en dat er een rit zegen voor hem longt. Opnieuw, op dit moment is hij toch de favoriet. Want achter die twee is het stil. Is het al een heel lange tijd stil. Is het al 35, 40 seconden stil. Kijken we naar rechts, zien we nog geen Daniel Martin. Iedereen kijkt die straat uit, die dus heel licht oploopt. Het is niet zo stijl hier, die berg, berg is niet eens 5% gemiddeld. Daar komen de volgende twee. Dat zijn Kirjenka van Movistar en Daniel Martin... met het hoofd wat tussen de schouders. Hij is niet in geslaagd bij die twee Fransen te komen. En hij zit nu in het wiel... Van de Witrus op een kleine minuut achter de twee Franse koplopers. En daarvoor of daarachter daar zit dan nog die groep met Laurens Stendam. Ik wil het toch wel even melden omdat daar George Hinkepie op dit moment behandeld wordt. Hij is onderuit gegaan in die afdaling van de Tourmalet. De linkerkant is behoorlijk geschaafd, hoor. hij is daar echt goed hard over het asfalt geschoven. Wordt nu behandeld door de toerarts op de motor, maar hij zit wel gewoon in die grote groep. Met Laurens den Dam, met Vogt, Itagire, Martinez, Tortoni, Caruso, Seurissen, Kessiakov en Vino Kurov. Dat is de groep die daar op 2 minuten en 3 seconden rijdt van de twee koplopers. Vivons les is de sport. En hij gaat hem hier winnen. Ja, dat was fantastisch. Op de Meurtois de France.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 Alleen die aan de hand liggen, soleil en je We laten deze Thomas Dutron even voor wat hij is met de man, want we moeten naar nou van nu vandaag Mantrio. We krijgen weer een demarage in dat achtervolgende groepje. Die grote groep dus waar Laurens ten Dam bij zat. Het is Fino Kurov die daar weg is. En hij rijdt nu achter Chris Anker Seurensen aan ten Dam. Die zat in het wiel van Fino Kurov. Maar ik heb het gevoel dat hij nu moet loslaten samen met Egoy Martinez. Want dat waren de twee die daar achter aansprongen. De beklimming van de Aspen is dus ook begonnen voor die groep met Laurens ten Dam. En dan maar eens zien of ze erbij komen. Joris. Ja, dat wordt onduidelijk, want het gat tussen... De twee koplopers in deze groep is toch aannemelijk hoor. Anderhalve minuut. En wat heel treffend was. jij omschreef dat Hinkapie gevallen is in de afdaling van de Tourmalet. Hij zit bij de groep. Hij werd behandeld aan de linkerkant. Met name de elleboog. En op het moment dat wij inhaakten. Dus aan de groep gingen hangen. Goed met een dammer in. Viel er een stuk verband van Hinkapie. Met bloed doordrenkt voor ons op het wegdek. De Tour de France kon niet beter getypeerd worden dan op die manier. Wat een bikkel die Hincapi. Hij is aan zijn zeventiende ronde van Frankrijk. Bezig. Hij is recordhouder met dat aantal. We rijden naar die groep toe. De bolletjestrui wordt er daar afgepierd. Dat gebeurt gewoon in de koninginnenrit wat betreft de Pyreneeën. De Aspen is begonnen. De Tour gaat gewoon door. Ook als Ketsjakov de rest moet laten gaan. Zijn kopman is in de aanval. Vino Kurov. Dit is echt een dag voor hem. Een dag voor steenharde mannen. In de derde Tourweek. Het is meer dan 30 graden. Het is zwaar het parcours. En de rest hierachter, de mensen in de truien, de mensen uit de top van het klassement, die vinden dit best. Deze mannen gaan strijden om de rit Zometeen in Bagnères. Viel in de wiel. Tijd voor onze speciale verslaggever in de Tour de France, Filemon Wesseling. Viel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zware bergetappe. Vandaag zitten we middenin. Waar sta jij? Uh, ik sta op het moment boven op de Obisk. We waren net even naar dat punt gereden waar Wim van Est uh, gevallen is. Waar dat plakkaat ook hangt. Ja. Uh, dat was uh, in een tour heel ver geleden. Uh, hij reed in een gele trui en uh, ging een gevaarlijke afdaling in. En hij, uh, hij viel toen en stortte het ravijn in. 1951, ja, uh, 17 juli 1951. Wat is een kleinzoon net in de uitzending? Ja, ja, ja, ja. En maar wat ik, uh, ik ben er ook een keer voor tv geweest, ooit. En wat me blijft intrigeren is dat daar, daar, om dat verhaal zitten stond wat rare, er zitten wat rare kanten aan. Want uh, je moet je voorstellen, dat is zo'n weggetje dat konkelt een beetje naar beneden. En uh, naast die weg is dan een muurtje naar beneden. En dan wordt het gewoon een soort van gras, wat ook nog heel stijl is. En uh, wij hebben dan toen, toen we daar een keer voor tv waren, hebben we dat gereconstrueerd. Hoe dat dan gebeurd moet zijn. We doen heel veel binnenbanden mee. Want in verhalen staat dat het om binnenbanden ging, die dan aan elkaar zijn geknoopt. Waarmee die dan uiteindelijk dat rafijn is uitgesleurd. Ja. Maar dat is gewoon niet te doen. Het is, je komt er gewoon uh, op die manier niet uit. Het is zelfs de meest onlogische manier om uiteindelijk uit dat grafijn geholpen te worden. En wat ook gek is, is dat je, als je op een gegeven moment bij dat muurtje bent, je gaat dan het steile gras op. En dan kom je bij dat muurtje. Dat is ongeveer zo hoog als een huis. Als je daar even omloopt, dan kan je gewoon heel makkelijk naar boven lopen. Dus... Maar ja, trek jij ja, nou dat, dat hele de... verhaal van Van Est, de val van Van Est in het nee, ravijn en nee, nee, tijfel? Nee, maar <laughs> ik hoop gewoon... De, ja, nou, nou, nou dat ziet er zitten wel wat gekke kantjes aan. Want als ik, stel je voor, ik ga bovenop een huis staan en ik bind allemaal banden aan elkaar. Of het nou binnen of buiten banden zijn, dat maakt niet zo uit. En jij moet dan dat huis opklimmen, terwijl je, je die band vast hebt. Dat is bijna niet te doen. Dat is gewoon heel, heel moeilijk. En wat ook gek is, meteen na die val is er een close-up van, uh, uh, uh, van Wim Van Est echt heel dichtbij hem. Dan zit hij te huilen. Ja. Maar ja, het is ook... Wel... Hoe kom je daar dan met een camera ja. zo snel? Dat zat... We hebben net die beelden namelijk nou, nog weer gezien, Phil. En ik zat daar ook naar te kijken en ik van... ja, er staat ook nog een cameraman om dat te filmen. Dus ja, ja het is inderdaad... Ja. En die oude camera's, als je die ziet, dat is geen uh, kattenpis om daar zo die heuvel mee af te lopen. Verbergen, uh, liever gezegd. Dus uh, ik, ik, ik kan... Ik, ik, ik, ik geloof wel zeker dat hij ergens de afgevallen is, maar ik kan me voorstellen dat misschien de plek niet goed is of dat ze het later nog een keer gedaan Haven om uh, die reclame te maken voor Pontiac. Want de schrook luiden natuurlijk, zijn hart stond stil, maar zo Pontiac liep. Dus de, de, ik vind dat er eigenlijk dat er. Je hebt van die oude Tourfanaten, die mensen die op pensioen zijn, die moeten er eigenlijk nog eens keer helemaal induiken om te kijken hoe het nou echt uh, gebeurd is. Die roep jij bij deze op. Ja, zeker weten. Ja, maar misschien willen we het verhaal wel niet echt weten. Is dit te mooi? Ja, ja, de... ja, ik ben altijd wel van de waarheidsvinding. Ja, nee, ik ook wel eigenlijk. Dat is wel het mooie van geschiedenis. En het verhaal is toch wel mooi. En hoe mooi is het verhaal als we het later nog een keer gespeeld hebben. Dat is toch alleen maar mooier. Dat is gewoon humor. Ja, zeker. We gaan naar uh, Frank Schlek. Uh, wat heb jij daarvan meegekregen? Het geval Schlek. Ja, nou, ik dacht, dit wil ik wel eens een keer meemaken. Doping in het toer. Want het is echt, en dat is wel... Dat is wel een beetje uh, soms op, op mijn tanden bijten in de tour. Het is één en al dopinggeruchten. Dat is gewoon alle journalisten eromheen. Maar die hebben natuurlijk ook al zoveel zaken meegemaakt. Die hebben het maar alleen maar over doping. Als er één iemand goed rijdt, dan denken ze gelijk van... Oh, er is iets aan de hand. En gisteren was uh, dus dat, dat geval slecht. Nou, toen ben ik heel snel naar zijn, uh, naar, naar zijn uh, hotel gereden. Dan zie je daar allemaal die mensen staan voor dat hek. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar als je heel goed kijkt, misschien mag ik dat niet zeggen, maar dan zie je die mensen ook wel erg genieten allemaal, want er gebeurt wel wat. Het is een soort van uitgelaten, oud nieuwe sfeer daar. En uh, ik, ik heb er daar nog heel lang uh, over na zitten denken hoe ik daar nou mee om moet gaan met die doping, maar volgens mij moet je wielrennen gewoon zien als een soort detective. En dat je niet precies weet wie de boef is, je weet dat er eentje tussen zit en je moet maar gewoon gaan raden wie dat is. En als, het op een gegeven moment, als je het op een gegeven moment goed hebt, dan heb jij ook een beetje gewonnen. Ja, zo ja. Een soort Sherlock Holmes. Ja, ik zie het. Ja. Oké, okay, dan ga gaan ik we, we gaan op die manier naar proberen te kijken in ieder geval. Ja, want anders, dat, is, dat merk je wel een beetje. Overal, alles wordt in twijfel getrokken. Dus ja, uiteindelijk dan zie je wat en dan denk je van, nou is dat nou gekocht? Of uh, is er nog een rekening te vereffenen? Of uh, is de doping in het spel? De, de pure sportgenieting verdwijnt dan een beetje. En als je het dan een soort van uh, detective van maakt, dan is het op een andere manier leuk. Heb je nog tijd gehad om na te denken over de wijn? Natuurlijk, altijd. Daar, ma daar maak ik tijd voor. Welke dat is speciaal voor jullie. Het is uh, Chateau Labal, dat is een, weer een arme jak, van een klein huisje. Uh, iets bijzonderder. Uh, het is een man die, uh, die, die heeft al heel lang dat bedrijf al uh, eind 1800. En die heeft zelfs in 1920 heeft al 200 vaten naar uh, New York verscheept Hij handelde toen al uh, internationaal erin. Dus het is een uh, fantastisch drankje waarin ook het terroirgoed. Oké, okay, dankjewel. veel. Tot morgen. En dank. Hoi. Hoi. En de boeven van vandaag, maar dan in de goede zin van het woord, heten Feuclair en Feugio. Zeker, en die rijden weg uh, daar uh, bij het uh, achtervolgende groepje. Maar ik heb wel het idee dat de achtervolgens weer wat dichterbij komen. Veukler en VU met z'n tweeën. Die twee tegenstellingen, die kleine Veukler die kleine en dan die boomlange, die, die spijker, die gespierde spijker. VU die daar dan uh, achteraan rijdt. Die twee hebben elkaar gevonden. VU won ooit als uh, een nono, als een totale onbekende, won die in een etappe naar Andorra in de Tour. Vanaf dat moment was zijn naam gevestigd, stapte die over naar Vacan Soleil samen met met die broer van hem, Romain Feu, ooit de gele trui drager, trouwens in de Tour. Een goede sprinter, die Romain Feu, die zit er nog steeds. Terwijl Brice Feu inmiddels weer gewoon bij een Franse ploeg zit bij Soja Sun. Ze hebben 1 minuut en 28 voorsprong op vijf achtervolgers. Vijf achtervolgers, niet meer eentje. Geen Daniel Martin in zijn eentje. Nee, Kirienka is erbij gekomen. Seurensen is erbij gekomen. Vino Kurov is erbij gekomen. En Jens Vook sluit op dit moment aan. En dat zijn de vijf achtervolgers op 1. 1, 27 en dan het peloton op 1031 en daartussen ergens dan moet ook nog die groep met Laurens Ten Dam zitten. Ja, die groep bestaat niet meer, Gio. En Ten Dam gaat ook aansluiten, hoor, bij Vino. Dat was een heel mooi moment en dan pakte een bidon uit, aan uit de wagen van Radio Shack Nissan Trek. Dat uh, kan op warme dagen. Dan is er saamhorigheid. En ik zal om uh, Filemon te pleasen niet zeggen dat je moet oppassen met het aanpakken van bidonnen uit die ploegleiderswagen. En op het moment dat Ten Dam die bidon aanpakte en in zijn bidonhouder zette, demareerde Vogt uit de groep. Tendam ging meteen met de Duitser mee en reed vervolgens dus naar voren toe. Richting Wino Kurov en Chris Anker Seurse. En ze lieten achter Stortoni, Caruso en de twee Basken Isaac Gire en Egoy Martinez. Die rijden nu een beetje moedeloos rond daarvoor. Ten die elk moment, en hij ga, nu sluit hij zelfs aan bij de groep Vino Kurov. Goede timing van Laurens Stendam. Goed om met die sterke volk mee te gaan naar de ooit nog sterkere Vino -Kurov. Dat is een man die weet hoe je het moet spelen op een dag als deze. Met al die mensen langs de weg. Met die enorme panorama's hier. Wat zijn we klein met z'n allen? Als je hier door de Pyreneeën rijdt, dan leer je je plaats kennen. De Aspin is de derde berg van de dag. De Pyrene longt. lonkt. Er is nog veel te koersen vandaag. Met nog steeds twee Fransen voor het is bijna half vier. Als ik nog vijf seconden wacht, is het half vier. Uh, de hoofdpunten van het nieuws met Kees Groot. De Griekse regering heeft de noodtoestand afgekondigd... in de havenstad Patras op de Peloponnesos. De derde stad van het land wordt bedreigd door bosbranden. Het leger kan nu worden opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. De rechtbank in Amsterdam heeft de zogeheten tattoo killers... straffen tot 12,5 jaar opgelegd.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 En in Groenland is een massieve ijsschots van een gletsjer afgebroken. Het stuk is 150 vierkante kilometer groot, ongeveer de oppervlakte van Tessel. Onderzoekers vinden het nog te vroeg om de verklaring te zoeken in de opwarming van de aarde. Twee jaar geleden brak ook al een deel van de gletsjer af. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB verkeersinformatie Op de A10 West naar Zaanstad staat 2 kilometer verder bij de Coenternal. En de A27 van Utrecht naar Breda bij knopend dingen 2... dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zitten midden in de beklimming van de Aspen. Ja, met uh, Laurens ten Dam onder andere in de achtervolging op Verkler en Fajugio. Mooi om te zien hoor. Uh, Kirienka daar in het laatste wiel. In het wiel van Henkepie, Die dus uh, zwaar beschadigd is na die valpartij. Maar het is een uh, bikkel. Het is een man die keihard is. Is uh, voor zichzelf niet voor niets. Dat hij al zoveel jaren meegaat. Net als Alexander Vinokourov. Die daarnaast rijdt. Dan Seurensen. Ten Dam. Kijken we naar Voogd daar vooraan in het peloton. Over ervaring gesproken. Wat een namen daar toch bij elkaar. En goed van Laurens ten Dam dat hij erbij zit. Terwijl het peloton. Ja, dat, dat raast maar rustig voort daar over die wegen. Dat heeft. Uh, achterstand laten oplopen tot 10,5 minuut op dit moment en toch broeit er iets. Ieder moment denk je er kan iets gebeuren daar in het peloton. Er moet gewoon eens een keer wat gaan gebeuren, want het zal toch niet zo zijn dat ze allemaal in het spoor van Bradley Wiggins naar Parijs rijden, want dan is de Tour beslist. Joris, jij zit achter die groep met Tendam neem ik aan. Ja, daar zit ik een stukje achter en de basken langs de kant in een oranje shirt zijn dan heel enthousiast als ze dat Rabo-shirt zien. Tenminste, ze denken dan dat ze een oranje shirt van de ploeg zien. Ja, dat is dan jammer voor die mensen. Dan moeten ze nog even wachten. Want hun twee helden, Igor Martinez en Gorka Izaguire, die liggen daar vlak achter. Dat groepje trouwens met die twee basken zit weer vlak achter Hinkapie. Die werd net weer behandeld. En hoe gaat dat als je op je heup gevallen bent, onder meer? Dan knipt de ronde arts op de motor. Gewoon al rijdend je broek open. Maakt de bond even schoon. En doet er een nieuw verbandje op. Zo gaat het op de Aspen, de berg. Waarop trouwens in 1976 Gerben Karstens als eerste bovenkwam. Zeven een feitje voor de archieven. Voor zover die niet verbrand zijn. En Vino Kurov, vergis je niet, die bom in 2007. Deze etappe, maar dat was vijf jaar geleden ook de dag waarop voor hem uh, het, het, het, het fiasco begon... Toen werd hij betrapt op bloeddoping en die zegen is hem later ontnomen. Maar Fino Kurov is misschien wel bezig in zijn laatste jaar met een soort eerherstel. En hij wil deze rit misschien nog wel een keer gaan winnen. Hij rijdt nu in het wiel in ieder geval van Chris anker Want die heeft zojuist versneld. En Laurens ten Dam lijkt daar dan het grootste slachtoffer van. Want ten Dam kan dat tempo niet volgen bij die achtervolgers. Die op 1 minuut en 31 rijden van de koplopers van Vuclair en Brice Veyudie, Die nu zij aan zij die berg op oprijden. Tendam dus voorlopig even op achterstand gezet door de versnelling van Seurissen. Vino Koerov is in elk geval mee. Jammer voor Laurens Tendam. En nu de muziek. Do you hear me talking to you across the water across the deep blue ocean under the open sky oh my baby I'm trying boy I hear yeah. you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 En Jason Mraz, Lucky. Een man die drie jaar ten onrechte heeft vastgezeten. De rechtbank had hem tot tien jaar cel voor doodslag veroordeeld. Maar het Hof heeft hem nu vrijgesproken. Omdat het weinig overtuigend bewijs zou zijn. Persraadsheer Dick van den Broek van het Hof in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar nog even die zaak. Want die zal niet iedereen op het netvliet staan. Om welke zaak gaat het hier? Het gaat hier om een zaak die zich heeft afgespeeld op 1 maart 2009 in een uh, slooppand aan de Herzogstraat in uh, Den Haag. Daar is toen uh, een zwaargewond slachtoffer uh, aangetroffen... dat uh, een week later is overleden. Uh, die was met een hard voorwerp uh, mishandeld, kan je zeggen? Ja, dat klopt. Ja, en het slachtoffer is daarin bezweken. Waarom heeft het Hof deze man nu uh, vrijgesproken? Het Hof heeft, zoals u eigenlijk al in de inleiding zei, hem vrijgesproken. Omdat het Hof uh, niet de overtuiging had dat uh, hij de dader is... Uh, het is zo dat er eigenlijk geen rechtstreeks bewijs tegen hem was. Uh, er is verder niemand bij geweest. Uh, het Hof heeft ook ja, niet kunnen vaststellen wat daar nou precies binnen gebeurd is. Uh, het bewijs is eigenlijk helemaal gebaseerd op uh, getuigenverklaringen. En die getuigenverklaringen, die heeft het Hof niet betrouwbaar geacht. Want er, er is een getuige geweest die zegt dat deze uh, persoon aan hem heeft verklaard dat hij, uh, dat hij het heeft gedaan. Precies, dat, uh, dat is zo. Uh, het Hof uh, heeft, is aan die verklaring gaan twijfelen. Omdat dit zich heeft afgespeeld in kringen uh, van uh, dakloze mensen... die uh, flink aan de drank waren, zwaar alcohol gebruikten. En uh, bij deze verklaring heeft het Hof uh, het ook niet uitgesloten geacht... dat deze getuige er zelf een belang bij had uh, om te verklaren zoals hij gedaan ja. heeft... Het is namelijk ook zo dat uh, degene die dus gezegd heeft dat hij ook van hem, van de verdachte gehoord had... dat de verdachte geslagen zou hebben, zelf is vrijgesproken mm. uh, door de rechtbank van dit feit. Dus ook zelf uh, wellicht nog een rol gespeeld heeft in het geheel. Maar theoretisch kan het dus dat deze man het gewoon wel gedaan heeft? Uh, het Hof uh, stelt nooit vast dat iemand iets niet gedaan heeft. Het Hof uh, kan, alleen, kan alleen maar veroordelen als het ook de overtuiging heeft dat hij het geweest is. En die overtuiging uh, die ontbreekt in dit geval. Ja, ja. Dus daarmee staat niet onomstotelijk vast dat hij het niet geweest is. Nee. Maar het Hof heeft er wel grote twijfels bij of hij het geweest is. Ja. Krijgt zo'n man dan een schadevergoeding? Hij heeft dus drie jaar in de gevangenis gezeten. Uh, nou, uh, uh, Eerst is het nu zo dat uh, de advocaat-generaal, het openbaar ministerie in hoger beroep... De gelegenheid heeft om, dat uh, moeten ze wel binnen 14 dagen doen... om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad in Nederlanden... als ze het niet met dit arrest van het Hof eens zijn. Ja. Als dat gebeurt, dan moet eerst afgewacht worden hoe de uh, Hoge Raad erover denkt. Uh, als dat niet gebeurt, dan wordt uh, het arrest na 14 dagen onherroepelijk. En dan kan inderdaad de uh, advocaat van uh, de verdachte... Uh, om vergoeding te vragen van de ja. kosten. Omdat ja. hij dan uh, al die jaren uh, voor niets heeft gezeten. Dank dat u dit hebt uh, willen uitleggen aan de telefoonpersraad. Heer Dick van den Broek van het Hof in Den Haag. Graag gedaan. Twee koplopers bijna op de top van de Aspen-Gio. Het wordt lastig nu hoor, deze klim van de Aspen. Dat kun je ook zien, uh, ja, ik wou bijna zeggen, aan het gezicht van Thomas Vuclair. Maar al zou hij uh, de Bemelenberg op Bergen oprijden, dan trekt hij nog zo'n uh, gezicht. Hij rijdt nu in het wiel van Brice Feiju. Bijna boven op de Col Aspen. Nog één kilometer dik. En dan zijn ze er. Ze weten dat het peloton op 10:35 rijdt. Ze weten dus dat het om het echi gaat in deze ontsnapping. Dat het erom gaat wie de etappe mag gaan winnen. Want ze moeten ook nog wel de twee achtervolgers van het lijf zien te houden. En wie weet, misschien ook wel de mannen die daar weer vlak achter zitten. Eén ding weten ze zeker, het peloton komt er niet meer bij. Twee man in de achtervolging. Jens Voigt en Chris Anker -Seurissen. Die volgen op 1 minuut en 8 seconden. Dan kijken we wat verder naar achter. Dan zien we een, een duo, Izagira en Martin op 1,40. We zien Kessiakov de bolletjes eruit dragen op 3,25. En het peloton dan op 10,41. Maar daar zwemt dan ook nog een groepje tussen. Een groepje met Laurens ten Dam. Dat is een tweetal op dit moment. Laurens ten Dam heeft zich een beetje teruggeknokt in de wedstrijd. Hij had het lastig net op die Aspen. En daar blijkt maar weer eens de renners maken de koers. Het is de makkelijkste klim, voor zover je dat mag zeggen, van de dag. Maar er wordt gestreden. En dan valt die hele kopgroep uit elkaar en moet ten Dam zijn tempo gaan aanpassen. Hij neemt nu een slokje. Hij blijft dat hoge tempo aanhouden. Trap, trap, trap, trap, trap, trap. Zo gaan ze pedalen. Hij is bij Daniel Martin gekomen. De Ier, die heeft hij ingehaald. Maar hij moest wel toestaan. Tendam dat hij zelf werd gepasseerd door Gorka Isagire. Mijns inziens is het nu zo. Je hebt Fukler en Veyu, Dan heb je Seurissen en Vogt. Dan Vino Kurov en Isagire. En daarachter op de plaatsen 7 en 8 dus. Dam en de man van Garmin. De ier Daniel Martin. Dam gaat weer even staan. Hij heeft de smaak weer te pakken. Zijn tempo zit weer goed. Hij is weer even zichzelf voorzien. Heeft hij van drank het uh, het, het, het eten zit nog in zijn rugzak. Het steekt eruit. Je ziet wat groens. En op zijn rug staat Tendam 157. Het staat er twee keer. Hij is de renner in de Tour die de Nederlandse eer hoog houdt. Met name bergop. En hij moet daaraan wennen, zegt hij zelf. Hij kijkt ervan op. Hij had het liever anders gezien. Gewerkt voor Geesing, Terwijl hij nu een fles water over zijn hoofd gooit. Zo warm is het. Vervolgens geeft hij die half lege fles aan Daniel Martin. Gebroederlijk deden ze de fles die nu de berm ingaat. De twee knokken zich omhoog. Toegejuicht door supporters in het oranje. Met voor zich enkele klasbakken van die Feclaire en Fayou nog steeds de beste papieren hebben. Nog één kilometer klimmen voor Laurent Sendam en Daniel Martin. Maarten. de Tour de France. Ze houden het tempo strak genoeg. De Tour de France. Radio 1.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 Er eens op gaan staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij u. In de Sun Studios in Memphis. Dit liedje voetstuk staan. Agda en de Munnik waren dat. De koplopers zijn inmiddels op de top van Das geweest, eh, geweest. Zeker. En Verclare heeft weer de punten gepakt voor de bolletjesstrij. Hij kwam als eerste bovenop de Aspen Op papier inderdaad de makkelijkste beklimming. Maar in de finale van een toeretappe is geen enkele beklimming gemakkelijk. Dan kun je het net zo goed omdraaien. Begin je gewoon met de moeilijkste bergen. Eindig je met de makkelijkste bergen. Maar dan blijft het nog steeds lastig voor die renners om daar goed tegenop te komen. Ze zitten nu in de afdaling, hoor. Veuclear en Feu. En het is Veuclear die de dans voortdurend leidt, hoor. Hij maakt daar het tempo in die afdaling. En je ziet dat Feu dan af. En toe op die stukken even flink moet bijtrappen. Om weer in het wiel van die kleine Vuclair te komen. Hij heeft ook niet veel voordeel van het mannetje voor hem. Want hij is toch uh, twee koppen groter, zo'n beetje. Kijken we naar de achtervolgers. Dat zijn er ook drie. Dat is Fido Kurov in het laatste wiel. Jens Vogt dan uh, in het wiel. Of uh, Jens Vogt op kop. En dan in het wiel van Jens Vogt, Chris Anker-Seurussen. moet even goed in de remmen daar hoor. Want anders dan uh, vlieg je er zo uit. En dan beland je in het struikgewas. Of nog erger. In het weiland daar beneden ergens. Bij zo'n muurtje waar een fotograaf staat laat de plassen aan de kant van de weg. Goed getypt hoor, als de tv-camera's net voorbij komen. Die drie in de achtervolging. Het peloton op 9,59. En dat betekent dat het tempo in het peloton omhoog is geschroefd. En hé, hey, het zijn niet meer de mannen van Sky die dat doen. Het zijn gewoon de mannen van Liquigas. V eh, Basso daar op kop van het peloton. Met Nibali in zijn wiel. En dan zie ik de gele trui al in het vierde wiel zitten. Die denkt ook, ik neem geen risico. Ik hou die Nibali in de gaten. Pas maar op, straks die afdaling van de Aspin. Nibali zal de eerste zijn die probeert weg te rijden uit dat peloton. Maar we hebben ook nog steeds Laurent Stendam. Ja, ik zit achter de mannen 7, 8, 9 en 10 van de etappe. Dat zijn van naar voren de niet zo heel goed dalende... compacte Italiaan van Lampres, Tortoni. Voor hem zit de kromme hier, Daniel Martin. Daarvoor Laurent Stendam, prima aan het dalen. En de beste van de vier is Cor Caruso, een Italiaan van... Katiusha, Valerio Pivar, de ploegleider zijn we afgelopen week nog. Na het falen van Menshov gaan wij ons nu volledig richten op een ritzegen. En Caruso, dat is de gevaarlijkste man op dat gebied. Hij leidt nu die afdaling met Tendam, die nu een paar meter moet laten achter hem. Dan Martin, dan Stortoni. Die is wat compacter en die moet telkens zijn uiterste best doen om het gat dan Martin niet te groot te laten worden. Dat zijn dus de nummers 7, 8, 9 en 10 in deze etappe. En de nummer, ja, een van de, of een van de belangrijke mannen in het klasement. Met de nummer 4 van het klassement, Cadel Evans. Hij moet buigen onder het tempo van Ivan Basso daar uh, in dat uh, peloton. Want Evans is het voornaamste slachtoffer van die tempoversnelling. In het gezelschap van zijn ploeggenoot Amal Ploetert die om boven te komen. Maar het is uh, lastig hoor voor Cadel Evans. Maxime Monfort daar ook nog in het wiel. Ja, nou zullen ze het helemaal zelf moeten doen. Op de Aspen gelost worden. Dat zal Evans toch never, nooit van zijn leven gedacht hebben. Dat hij daar eraf gereden zou worden. Door de groep met de gele trui en ze rijden meter voor meter bij hem weg. De toerwinnaar van vorig jaar opnieuw in de problemen. Goed, dan uh, komen we zometeen snel terug bij uh, deze etappe. Want dat blijft natuurlijk hartstikke spannend. En we krijgen straks nog een enorme call. Die uh, Pierre Soerde komt er ook nog aan. Uh, eerst maar eens naar Marco Vrouw, want die is uh, binnengekomen. Hartelijk ja. welkom. Uh, ja, Het weer daar is prachtig, dat zien we. Ja, ik was even bang dat Evans weer mijn karretje in de poep reed, om maar in de termen te blijven. Want ja, als het belangrijk wordt, dan gaan we schuiven met het weer natuurlijk. Oh ja, zo is zo. Ja, nee, nee ik snap het. Uh, nee, we we, we, we horen het van Joris net op de motorrijd, 38, 40 ja. graden is het is bloedje heet daar. Dat uh, kunnen we hier nog niet echt zeggen. Nee, nee nou het is daar inderdaad wel heet. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat de officiële meetstations in de omgeving iets, lagere nee, iets minder hoge temperaturen uh, opgeven van zo'n... 31 tot 33 graden. Gevoelstemperatuur. Nou, het is vaak zo dat kijk, het is ook niet de hele dag daar 38, 40 graden. Want op de top van de tour Malais zal het misschien uh, nou ja, 20 graden geweest zijn of zoiets in die geest. Maar juist in die dalen tussen die bergen in blijft die warmte een beetje hangen. Zonbrand op het asfalt rijdt een warme toercaravaan voorbij met al die motoren, al die auto's. Dat geeft ook een hoop, uh, hoop hitte af. Dus ergens zo tussen die bergen in kan het best eens een keertje uh, zo heet zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat is niet de hele dag het geval. Uh, hoe dan ook, het is natuurlijk slopend weer. Als ja. je van, van koud naar warm en ik moet er niet aan denken de spanning van de koers misschien ja. die dan een beetje naar zijn hoofd is gestegen <laughs> 30 graden <laughs> nah. um, even naar het weer vandaag want ik heb genoteerd en jouw collegaatje van kantoor jouw collegaatje van kantoor die heeft ons dat beloofd woensdag zou een mooie dag worden uh, deze woensdag, ja, nou op zich is dat ook wel zo, alleen niet overal in het land. Uh, we hebben gezegd dat het noorden van het land zal langer bewolkt blijven en ook langer regenachtig. Nou, dat zie je nu ook als we de regenraden erbij pakken. Uh, dan zie je juist in Noord-Holland en in Friesland af en toe wat neerslag vallen. Kijken we dan uh, tegelijkertijd naar de satellietfoto. Dan zien we dat het in Limburg eigenlijk gewoon prachtig weer is met, uh, met veel zon erbij. Het is daar natuurlijk dan ook droog en daar liggen de temperaturen ook een stuk hoger. Dus wat dat betreft hebben we een klein beetje een tweedeling. Maar in principe is deze woensdag wel een mooie dag als je hem in de reek zet die we gehad hebben. En van de 1-2 dagen die we gaan krijgen. Nou zijn er met al die regen mensen geweest die onmiddellijk een last minute hebben geboekt. Is dat jammer? Want hoe ziet het weerbeelden voor de komende dagen uit? Nou heb je volgende week vakantie dan ben je echt spek open in Nederland. Want het gaat gewoon de goede kant op. We krijgen nog twee dagen dat het uh, buig is. Vooral morgen is het buig. En ook zeker niet warm hoor. Uh, die, de, de, de Donderdag... 18 graden misschien en inderdaad die buien, veel wind. Uh, nog niet echt een, een dag om uh, vakantiegevoelens te krijgen. Dat is vrijdag al wat beter, want er zijn er minder buien... en is er meer ruimte voor de zon. En dan daarna wordt het gewoon droog. Het moet niet gekker worden. Uh, het is wel zo dat er zondag nog even wat meer bewolking is. Een klein spatje kan je niet helemaal uitsluiten dan. Maar dat komt omdat juist dan de warme lucht ons land binnenkomt. Dat gaat vaak gepaard met wat meer bewolking. En uh, uh, ja, die warme lucht die, die heeft ons volgende week in de greep. We gaan richting de 25 graden. Het is droog, de zon schijnt ervoor. Dat is de zomerse tot... dag toch, 25 graden? Uh, uh, ja, dat is de zomerse dag inderdaad. Ja, ja. Nou, dat gaat eraan komen. Zeker. Uh, hartstikke goed. Nou, dankjewel voor het mooie weer. Omdat het eraan komt. Marco, Verhoef was dat. Ja, Kadell Evans, dat hebben we gehoord, is gelost. Hoe gaat het met de MGO? Nou, het gaat niet goed met hem, want hij kon zelfs het wiel van zijn ploeggenoot Amael Moinard niet houden. Die probeerde de achterstand beperkt te houden in de beklimming van die Aspen. De laatste kilometers, want daar zitten ze nu daar met dat eerste achtervolgende ja, pelotonnetje. Kun je dat haast wel noemen. Evans in het gezelschap van Moinard Kleuden, Monfort en Levi Leipheimer. Zij zijn dus gelost door dat tempo van Ivan Basso. Zo kennen we hem weer. De Italiaan die ooit zo verschrikkelijk sterk reed. Kijk eens, Basso, Nibali, dan Wiggins, Froome zit staan nog bij Zoebeldia zien we daar in het wiel zitten van de broek. Dat zijn de mannen die daar als eerste nu de top overkomen. En dan kijken we, ze pakken net Johnny Hogeland terug. Want Hogeland die wordt nu teruggepakt door die groep. Terwijl we eerder al zagen dat Sprik ook werd uh, teruggepakt. Die zitten dus nu in dat pelotonnetje. Dat is niet vervelend hoor. Als je dan met de gele trui mee kunt gaan dalen. Dan kun je in ieder geval nog tot aan de voet van de perensoerden mee in dat geweld. En Evans, Evans is nog niet boven. Evans moet nog doorgaan. Het verschil begint uh, op te lopen hoor. Het loopt op in de richting van een minuut voor Cadel Evans. We hebben het niet helemaal... Helemaal getypt, Maar het is ongeveer een minuutje dat hij dadelijk gaat verliezen als hij boven komt op de top van de Aspen. En zie dat dan maar eens goed te maken in de afdaling. Nu is Evans boven in het wiel van Moanaar. Daar komt dan Kleuden en Leipheimer. Die komen dan daar overheen. Velid zit daar ook nog bij. En dan kijken we ook nog naar de andere man, naar Montfort van de Radio Ploeg. De zwaar geteisterde Radio ploeg? Twee koplopers in de afdaling van de Aspen. Ze hebben een voorsprong van 1,5. Op Vogt, Seurensen en Vinokurov, Anderhalve minuut op de andere achtervolgers. En 9 minuten 15 op de gele trui. Ja, die andere achtervolgers, dat bedoel je dan. Oh, dat nou, niet. Ik dacht in twee. Ja, daarmee bedoel je dan uh, ongetwijfeld Isagire, maar niet het groepje Tendam. Dat zit nog wel op dik twee minuten van de twee Franse koplopers. Tendam leidt nu de afdaling, dat ziet er goed uit. Normaal gesproken kennen we hem toch als een man die het nog wel eens op zijn zachtst gezegd... een beetje ongelukkig doet van een berg af Soeve. Hij kijkt nu om, in zijn wiel zit Caruso, slimme Italiaan van Cartucia... Dan Daniel Martin en dan Stortoni, een jonge Italiaan van Lampre Achter hen zo'n officiële wagen, zo'n rooie van de Tour de France. En het gaat denderend hard zo nu en dan naar beneden. En dan bereiken ze weer een wat slingerender stuk. En dan moet je goed kunnen sturen, remmen en accelereren om de vaart erin te houden. Dat gaat zometeen ongetwijfeld ook in het peloton gebeuren. Als Nibali weer wat van plan is. Het is weer een echte Nibali-afdaling dit. Wat netter asfalt, geen tweebaansweg zoals op de berg hiervoor. Maar een wat smaller weggetje, echt een weg... Op om aan te vallen als je dat in een afdaling wilt. Maar ik denk dat het gat van dit groepje Tendam richting de koplopers... wel wat aan de grote kans is om nog te kunnen dromen van een ritzegen. Maar goed, Tendam is weer prima bezig in deze ronde van Frankrijk. Aan hem ligt het deze sportzomer niet. Tim en Tom en Bart en Kees zijn alle vier binnen, dus wij kunnen wel gaan. En Jan Joris en Cornel zijn er ook, en het is echt één groot feestje. En zij volgen voor u op de voet die 16e etappe in de tour.